De speutters daar komen ze aan. De mannetjes speutters van Rotterdam. Oh wat een geschitter, wat maken ze leuk Dat komt van het drinken en het rijk bezem Ter op, ter vierhands op, strouw, dat is geen woorden meer. Ter op, ter vierhands op, strouw, dat is geen woorden meer. Zie je de meisjes haastig samen stromen? Ja, ja daarom, Ja, daarom. Ja, ja, daarom. Zo zie je, zo is je man, zo is je man, eenmaal gejupt. Zo zie je, zo is je man, zo is je man, bevind. Geen knoop meer aan mijn me jas, geen en meer in mijn me zak. Het kan zolang er niet meer is. dan zegt de foerier: geef je rommeltje maar hier. En dan zegt de sergeant: gooi je rommel aan de kant. Want ik zal het wel voor jou bewaren, tot je weer